Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft condolences aangeboden... aan de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash in India. Ook zegt de vliegtuigbouwer volledig mee te zullen werken... aan het onderzoek naar het ongeluk. Inmiddels zijn onderzoeksteams uit het Verenigd Koninkrijk... en uit de Verenigde Staten onderweg naar India. Over het dodental bij de vliegtuigcrash... worden nog steeds uiteenlopende aantallen genoemd... oplopend tot 290... Voor zover bekend heeft één van de 242 passagiers het ongeluk overleefd. Vodafone Ziggo stopt met het ongevraagd bellen van mensen... om hen over te halen om klant te worden. Het telecombedrijf belooft zich voortaan strikt te houden... aan de regels voor telefonische verkoop. Er kwamen veel klachten over ongewenste telefoontjes van het bedrijf... die agressief en misleidend zouden zijn. De autoriteit Consument Markt deed daar vervolgens onderzoek naar... Vodafone Ziggo mag alleen nog maar mensen bellen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. De Nederlandse kapitein van het zeilschip de Madeleine wordt door Israël het land uitgezet. Mark van Rennes voert samen met elf andere mensenrechtenactivisten naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Ze werden maandag midden op zee tegengehouden door Israël. Vier activisten, onder wie de Zweedse Greta Thunberg, werden direct het land uitgezet. Vandaag of morgenochtend volgen zes anderen. Twee Fransen zitten vooralsnog in de Israëlische gevangenis. In Harderwijk zijn 25 HAVO-leerlingen gezakt omdat hun examen Engels is kwijtgeraakt. De examens waren opgestuurd naar een andere school voor de tweede correctie. Ze zijn daar wel aangekomen, maar vervolgens zoek geraakt. De leerlingen kunnen het examen in het tweede tijdvak opnieuw maken. Het weer blijft nog lang warm vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. Morgen eerst bewolking en een enkele bui, daarna zon en dan kan het in het zuiden 32 graden worden. S'avonds kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 There's one. This song is a prayer, a prayer to live as one. I dissolve in. Breath.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 spangled sky I lie away sharpened by fear And I heard myself scream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 Te laten zien ergens of wat dan ook in expositieruimtes. Ja, ja daar ga ik dan TCT mee bezig. Ja. Ja. Ja. ja, ik heb nu in een, een, een, een, een, een, een, een, ja, een soort online magazine, hebben nu collages van me gebruikt. Ja. En, dus het begint wel. Ik ben nu met een hele lijn. Uh, het natu 100% natuurlijke producten uh, ben ik aan het maken, maar dan mm. gewoon. Dus niet van, oh, heb jij ook. Uh, het heet dan Gerry Scheielen in Excelsis deo ja, ja. ja. en dat is gewoon eh, 100% natuurlijke uh, deodorant. Ach. Dus dat komt geen, geen zuur aan te pas, zeg maar. Dat is gewoon helemaal dat, uh, dat soort dingen maak ik. Het is gewoon pot pot, pot die alweer zo wat reclame wat ik hier. Hekdong, heb ik Gerry Scheielen parebloemse hebben ook gemaakt. Ook zoiets. Ja, ja ik bedoel maar. Ja. Uh,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 Dus dat vind ik echt ook echt een eer om zo weer daarmee bezig te zijn. En Oogie en Jaan dan. Er komt weer een remix uit van The Jordan. En er komt een remix uit van... Hij gaat me doodstaan dat ik die naam niet weet. Maar goed, er komt nog iets aan. Ja, er komt nog wat aan. En ik ben met Nieuw Solo gewoon als Gerard dingen bezig. Ik breng natuurlijk elk jaar een kerstnummer uit.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 Een goede oproep. Ja. 6 jullie, mensen. 6 jullie van 3 tot 5. Alkmaar. Ja. Uh, wij gaan uh, verder. En we hebben nog een nieuwe single. Die komt uit Volendam. We waren anders Company 23 met hun uh, nieuwe single. En dat nummer dat heet A Little Bit of You. We came very far. We made it to the star. I grabbed it by the tail, it never got fake, the perfect place. I grabbed it by the tail, I grabbed it by the tail. Would it be the first time? Would it be the last time? A little.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 Nou, dit is dan een puntnummer. Dank je. Normaal gesproken maken ze Engelstalig werk. Dit ventje uh, uit uh, volgens mij Den helder. Daar komen ze vandaan. Bed! En dit is Bek heet het. En daarvoor hoor je Company 23 met A Little Bit of You. Beide singles komen morgen uit. Uh, en morgen is, als wij dit uh, uitzenden, 12 juni. En dan is het dan vrijdag 13 juni. Zo werkt het. De laatste single is uh, voor Von V. Ja, je hoort het goed. Maar dan wel die single die we hier uit en tenaaf flink hebben laten horen. Openly Remember. Tot volgende week. Dag.